Welkom bij een hele nieuwe serie Eindtijd en Profetie. Dit keer gaan we het hebben over dit boek, het nieuwe boek van Jan van Barneveld. Hartelijk welkom Jan, ook in deze nieuwe serie. Eindtijd Israël en de islam. Daar gaan we tien afleveringen over maken. En ik ben heel benieuwd wat we daar allemaal gaan tegenkomen, want het is nogal een onderwerp: Israël en de islam. Ja. Ja, maar we moeten wel goed beseffen dat uh, in het eindtijdhandelen van de Heere God staat zijn eigen volk Israël. Dat staat voorop, dat staat centraal. Ja. Daar gaat het om. En de islam is nu druk bezig om uh, Israël eronder te krijgen. En dat zit enorm in de eschatologie, de eindtijdleer ja. van de islam, zit dat verborgen. En dat beschrijf jij allemaal in dit boek? Dat schrijf in dit ik. Boek. Ik hoop daar uitvoeriger op in te kunnen gaan in een volgende aflevering, als je het goed is. Ja, vindt. heel goed. Uh, jij zegt uh, Israël uh, centraal, natuurlijk op Gods agenda, maar uh, ja, de islam probeert ook centraal te komen te staan. Ja, ja, ja. Nou, kijk, Israël staat inderdaad helemaal alleen op dit ja. moment. En dat is, kijk, alles wat er gebeurt in deze tijd, dat... ...zit ook in het profetische woord van de Bijbel. Ja. Heden, verleden en de toekomst, zeggen rabbijnen ook... Mm -hmm. ...dat staat in het woord. Ja. Want het is Gods woord, de ja. Bijbel. En daar gaan we ook vanuit. Niet alleen op het individuele vlak van mezelf... ...maar ook op het wereldwijde vlak. Israël staat alleen in een heidense profeet, Biliam, ...ja, eeuwen, eeuwen geleden. die een nummerie, zag het, is, Een boeknummerie. Een boeknummerie, precies. Ja. Ja. Die zag daar Israël zitten van een hoge berg af... ...en die zegt, kijk... Een volk dat alleen woont, dat zich onder de naties niet rekent. Nou, dat is precies wat er in deze tijd gebeurt. Ja. En ik vond laatst nog een psalm, psalm 142. En daar zegt Israël, kijk ik naar rechts en zie ik uit, niemand ziet naar mij om. Bijna iedereen zit eens op de nek. In Israël hebben ze een beetje beginnen ze door te krijgen dat de enigen die nog achter Israël staan, dat dat evangelische christenen zijn. Ja. In Amerika, maar ook in Nederland, mensen die van harte achter hen staan. Orthodoxe joden die zeggen dan, dat zijn allemaal zendelingen, uh, die wantrouwen ja, dat ja, die uh, moet een aantal. Die moeten zo snel mogelijk weer het land uit. Ja, maar een orthodoxe vriend van me die zegt, jongens, we moeten samenwerken, jullie evangelische christenen en wij joden. Ja. En die kwestie van de Messias, we zullen wel zien aan het eind als die komt wie het is. Ja, dat is op zich wel een slimme, slimme... Uitvlucht. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, <coughs> we, we, we, werken ze ook samen met, met andere religies? Uh, met de islam bijvoorbeeld? Nauwelijks. Nauwelijks. Nauwelijks. Maar ja, dat staat hier. Niemand ja. ziet naar mij om. Ja. Niemand vraagt naar mij. En dat is een, een hele ernstige zaak. En toch gaat God gewoon door met zijn programma met Israël. Je ja. ziet allerlei kleine, grote profetische vervullingen... Dwars door alle tegenstand heen, tegen Obama, tegen de islam, tegen de Europese Unie. Ja, want gaat... Het is dus niet alleen maar de islam die zeg maar, uh, zich een plaats wil veroveren in dat hele Israël. Maar ook de politiek bemoeit zich daar flink mee. Uh, ja, ja, ja, de Palestijnse terroristen, de Palestijnse autoriteit en zelfs de Hamas... ...wordt voor het grootste deel gefinancierd door Europa. Ja, we hebben in een uh, vorige serie al eens een keer gemeld... Dat uh, de, de, de subsidies van, uh, van Europa uh, daarheen gaan. Maar nu zie je toch uh, dat, dat, dat het, het oude, uh, zeg maar, bijna het oude trucje van God, zou je bijna zeggen. Uh, dat, uh, dat er heel veel verwarring wordt gesticht in, in, in de Palestijnse staat. Dat is tussen de Hamas en, en, en de andere. Ja, dat is zo ontzettend boeiend. Dat ja. is altijd. Ja, een trucje vind ik wat... wat ja, ja. Wat, laat ik zeggen de, de, de heilige tactiek van de Almachtige, ja, ja. om de vijanden van Israël in verwarring te brengen. Dat deed hij al in Egypte, toen Israël uit Egypte vluchtte tijdens de uittocht. Ja. En Farao wilde met zijn leger erachteraan. Ja. De Heer God bracht het leger in verwarring. En het was afgelopen. Ja, maar je jo ziet dat heel vaak, ook bij Jozefat. Jo en bij Jozua. Ja. Ja, die vocht ja. tegen die koningen ja. uh, van Kanaan, vijf ja. koningen. Ja. En Jozua zat een beetje in de penairie. God bracht ze in verwarring en afgelopen. Ja. Je noemt net het verhaal van Jozefat. Ja. Die hoefde Precies. alleen maar een loflied te zingen. En God bracht ze in verwarring. En zo zie je, die arme Obama, met zijn Obama-care... En nergens succes in, in zijn uh, Midden-Oostenpolitiek, nee. in zijn toenadering tot uh, de islam en de Arabische landen. Hij zit helemaal in verwarring. Ja, en dat is al heel snel na zijn aantreden. Komt, komt hij dus eigenlijk gewoon op ja. een punt. Uh, heeft, heeft dat? Vroeg me wel af. Uh, we, we zien dus dat hij, zeg maar, had een, een, een flitsende start natuurlijk. Hè? En. Uh, en heel veel mensen waren heel blij met Obama. En je ziet dus nu in zijn eigen land dat hij dus heel veel afbrokkelt. Heeft dat ook te maken met zijn uh, manier van kijken naar Israël? De, de, uh, dat de, dat want, zeker. Denk je, uh, denk je dat... dat, dat die... Daar ben ik uh, helemaal van overtuigd. De Bijbel die zegt ook op diverse plaatsen... Ja. Ik zal zegenen wie u zegent en vervloeken wie u vervloekt. Dat is waar die profeet William ook mee eindigt. Hè? Dat, dat is in uh, uh, nummer 23 ja, ja. wat je noemt is ja. een van de laatste versen. Ja. William, maar ook God zei het tegen Abraham. Ja. Israël heeft, dus straks nog even misschien... Uh, een van de taken, de functies van Israël is dat ze de toetssteen zijn voor Gods zegen en vloek voor de volken. Ja. En voor ons individu individu individuen is ons gelovende Heer Jezus de toetssteen. Dat ja. voor zegen en, en voor verloren gaan of behouden worden, voor zegen of voor vloek enzovoort. Ja. Maar voor de volken heeft God Israël als toetssteen gestemd. Volken die achter Israël staan. Die werden gezegend en volken die zich tegen Israël bezetten, die, die gaan te gronden. Ja, en die in, dat kader, die... in dat kader hebben we Nederland natuurlijk ook al eens genoemd. Eh, dat toen Nederland eh, zeg maar, zeg massaal achter Israël schaar, eh, schaarde, dat we daar ook de zegen van hebben gezien in de ja. Gouden Eeuw enzovoorts. Ja, ja, ja, ja. ja, Nederland was het land toen de Joden uit Spanje en uit Portugal ja. verdreven waren, kwamen er een aantal in Amsterdam. En die zaten daar in zo'n grachtenkelder, hadden ze op zaterdag Shabbat. Ja. En de schoudersdienaren die kwamen er aan. Hey, wat plotten jullie hier, het is ja. geen zondag. Ja, ja, en, uh, ze, ja, maar wij zijn wij joden, we hebben niks met te maken. Nou, de burgemeester kwam erbij. Oh, zijn jullie joden? Dat is het volk van God, oh, ja. kom erin. Ja, geweldig. En ja. spoedig waar ja. ging dat gerucht over heel Europa. En allemaal joden kwamen naar Amsterdam en zo werd Amsterdam een jodenstad. En zo werd Amsterdam, het ja. Jeruzalem van het Westen, dus, dus, en de, dus, zeer welvarend, en, een van de grootste steden. Ja. De Duitse Hanzensteden Hansen, werden zo jaloers ja. dat ze tandenknassend ook de Joden gingen toelaten. Dus als Obama slim is, gaat hij gewoon uh, een andere politiek uh, varen richting Israël? Uh, ja, maar dat doet hij gewoon niet, want hij heeft zich al gecommitteerd uh, in zijn Cairo toespraak uh, aan de islam. Ja. En dat, uh, dat is helemaal fout. En ja. Het doet mij intens verdriet. Uh, daarmee voert Amerika ten gronde, de Verenigde Staten. Ja. En dat, uh, Want, dat... daar zijn er daar andere voorbeelden van? Van, van leiders die zeg maar, uh, zich, richting, uh, of zich tegen Israël keerden? Engeland. Waar, waar, waar je heel duidelijk ziet, er is een neergaande spiraal. Engeland. Engeland was, uh, uh, ik meen in 1290 hebben ze alle joden eruit gegooid... En pas in de tijd van Oliver Cromwell, mm -hmm. toen hebben de joden uit Nederland een brief naar hem geschreven. En zeiden, Mr. Cromwell, wij zijn het volk des heren, ja. uh, mogen we weer terug. Ja. En Cromwell was een puritein, dat zei, waren de Engelse protestanten. En die ja. leefden erg bij het Oude Testament. En zei: natuurlijk kom er maar in met je zootje. Zei Cromwell. En dat ging goed. Ja. Maar wat ging er toen gebeuren? Toen ging Cromwell dood. En hij had... De geestelijke moed, om niet zijn zoon als opvolger te benoemen. Dus er kwam weer een Romeinse koning. Ja. En die was weer fel anti -Joods. En die, de protestanten in Ierland, die waren fel tegen die, die Romeinse koningen in Engeland. Dus die hebben koning Willem van Nederland, of stadhouder Willem, ja, ja, Dat is uitgenodigd. Ja. Met een leger, maar die had geen geld. Die heeft toen, ik meen een miljoen gulden van de Joden geleend... En is toen met een leger naar Ierland gegaan en heeft die koning ver, verslagen. Ja. Uh, en, en, en daar komen die Oranje-massen nog vandaan in Ierland. In Ierland, ja, precies. En, wat, wat, en die was met koning van Engeland, koning ja. William III of iets dergelijks. Ja. Ja. En die was ook zeer pro-Israël. Onmiddellijk is Engeland enorm omhoog gegaan en werd de machtigste is, natie van de wereld. Dat is toch een mechanisme wat uh, altijd weer werkt. Dat Kun je dat die... ook op jouw, jouw, jouw persoonlijk leven toepassen? Als jij zeg maar, pro-Israël bent of uh, tegen Israël bent, is dat te zien? Ik doe het niet om de zegen. Ja. En, nee, nee, nee. nee, nee we doen ik. het gewoon omdat ja. het woord het zegt. Ja, nee, maar bedoel, als mensen echt gewoon heel anti-Israël zijn... Uh, ja, dat uh, Gods wegen zijn zo, in die dingen ondergrondelijk. Ja. En, en, en God kijkt ook over de eeuwigheid heen. Ja. Want Israël is en blijft Gods volk. Mag ik één tekstje voorlezen? Zeker. Hier in Jezaja, Jezaja 41 staat dat. En daar staat dit. Ik lees het uit de NBG-vertaling nog steeds. Ja, Die heb ik ook nog steeds. Oké. Okay. Heerlijk, ja. Er staan zoveel krasjes in bij mij. Ja, bij mij ook, ja. Maar gij Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham. Dus God die maakt goed duidelijk over wie hij het heeft. Hij heeft ja. het niet over de kerk. Hij heeft het niet over een of andere sect. Hij heeft over Israël. Welk Israël? Vers 9. Gij die ik gegrepen heb van de uiteinde van de aarde. En geroepen heb uit haar uithoeken. Let op, er staat niet. Gij die ik gegrepen heb uit de Babylonische ballingschap. Nee. Dat was onder Ezra en Nehemia. Ja. Nee, die ik gegrepen heb van de einde der aarde. En geroepen uit haar uithoeken. Is precies dit Israël. Ze Want zijn, uit, komt, chi ja. zijn ja. uit China gekomen, uit Amerika, uit Rusland, Ethiopië. uit Ethiopië, uit Zuid-Afrika, uit Brazilië. Uit de Over en dit ze komen is... nog steeds overal vandaan natuurlijk. Ja, ja de, de alia, de terugkeer uit Amerika, ja. komt ook langzaam maar zeker op gang. Ja. Alhoewel, ja, we hebben het ook al vorige serie, geloof ik ook een keer genoemd, dat we ook wel zeg maar, een trend zagen dat joden ook weer teruggaan naar Europa en teruggaan naar Amerika. Omdat ja, maar ze dat, misschien een beetje de, de, dat, dat de komt wel goed. hectische omstandigheden willen ontvluchten. Het probleem is dat uh, de Amerikaanse joden het ook steeds moeilijker gaan krijgen. Ja dat uh, er is een oproep stond in de Jerusalem Post, het Israëlische dagblad, mm -hmm. aan Amerikaanse joden, kom nou gauw voordat de storm ook over jullie losbarst. Want dat okay. gaat gauw. Ja. Ja. Want, dat is dit Israël. Wat zegt God tegen ze in vers 10? Gij zijt mijn knecht. Israël heeft nu eenmaal dat knechtje uitgekozen. Ja. God heeft dat knechtje nu eenmaal uitgekozen. Ja. Dat is nou eenmaal Israël Gods knechtje. Ik heb u uitgekozen en u niet versmaad. Ja. Opvallend, de halve wereld is anti-Zionistisch. Ja. En al die anti-Zionisten, zegt Psalm 129, zullen worden als gras op de daken dat verdort voordat het uitgetrokken wordt. Maar ten wordt. diepste zou je toch kunnen zeggen, de halve wereld is anti god daar komt het uiteindelijk op neer. En, en dus zijn ze anti ja, ja, dat is toch simpel. Dat is mijn schoolmeesterverhaaltje. Ja, ja, ja. ja. ja, ik, ja, ja. Ik, ik, ik kies een knechtje ja. uit als, leer, ja. als onderwijzer. Jij ja. bent mijn knecht. Ja. En als ze een hekel aan mij hebben, vroeger dorsten ze de, de schoolmeester niks te doen. Tegenwoordig is het wel anders, maar goed. Ja. En, en, maar dan reageren ze de haat tegen de meester af op het knechtje ja, dat ze in elkaar slaan. Niet hij... en, en, en zo is dat in wezen... Het is ook in wezen een strijd van de godheid van de islam tegen de Almachtige, de God van Israël. Ja. Dat, dat is, daar ja. gaat het om. Want daar moeten we gewoon ook heel duidelijk over zijn dat de God van de islam niets te maken heeft met de God van Israël. Amen. Dat, dat, is... mogen, dat mogen we toch stellen zonder uh, allerlei mensen op zere tenen te trappen. Maar uh, dat, dat moet, wel, wat, dat moet we... wel duidelijk zijn toch. Er zullen ook heel wat evangelische tenen daartegen gaan, want zelfs een evangelische kring... Klinkt het dat de godheid van de islam in wezen dezelfde is als de God van Abraham, Isaac en Jacob? ja? Ja, daar is natuurlijk wel heel veel... Mensen denken daar, uh, of misschien hebben er misschien wel nooit over nagedacht. En die denken, die gooien het allemaal op één grote uh, ja, ja, ja. stapel en zeggen van nou, de God van de islam is ook de God van Israël. Waar praten we over? Maar dat, dat, dat, dat kan toch ook niet? Want ik heb in de Koran gelezen en uh, tien keer staat er wel, uh, God heeft geen zoon. Ja. Ja. En onze God heeft, goddank, een zoon. Ja. Want als hij geen ja, zoon had, is dan, gehad, ook, dan waren wij niet gered. Nee, maar dat is natuurlijk ook het kardinale verschil. En van daaruit het feit dat de islam zelf zegt dat God geen zoon heeft... kunnen wij vaststellen dat het nooit dezelfde God kan zijn als die van de God van Israël. Ja, precies. Ja, dus dat, dat, dat, dat is het punt. Die tekst die gaat nog verder. Jullie zijn mijn knecht, ik heb jullie niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Amen. Wie is ja. de rechterhand van God? Is de Messias. Ja. Ja. En uh, dat is voor ons de Heer Jezus Christus. Ja. En, en, en dat, dat doet God ook. Uh, die orthodoxe joden die niks willen weten van laat ik zeggen, de evangelische vriendschap. Ja, die zeggen, uh, we hebben helemaal geen vrienden op aarde. Laten we ons alleen maar op onze God vertrouwen. <lacht> en, nou, dat is natuurlijk heel vroom. Ja. En, ja, maar dat is ook gewoon lastig soms, want uh, er zijn natuurlijk heel veel christenen die, zeg maar, Israël een warm hart toedragen. Daar ook uh, willen werken, willen helpen en goede werken doen. En vervolgens door die orthodoxe joden gewoon uit het land worden gezet. Het ja, is maar een kleine minderheidsgroep. Jawel, hoor. Maar ja, maar ze hebben wel macht. Hè, want ze zitten nu toch ook in de regering. Ja, ja, ja, ja. He, dus, uh... Maar er zijn ook een heel groot aantal orthodoxe joden die niets van die vijandschap willen weten. Dat, nee. uh, die, die gewoon hartelijk samenwerken. Ja. Maar, uh, dat, kijk, God gaat gewoon door met zijn programma. Precies. En het hangt van gedeeltelijk van onze gebeden af, of het nou vlot gaat of minder vlot gaat. Ja. Of het langzaam gaat of dat het snel ja. gaat, snap je? Want we beginnen natuurlijk in 1948, we hadden het over die alia. Dat is natuurlijk uh, zeg maar begonnen vanaf 1948 toen Israël echt een, een, een staat werd. Is dat heel erg op gang gekomen. Vervolgens uh, is het 1967 en geeft God in zijn plan heel concreet een stuk land terug aan Israël. Ja, Judea en Samaria, dat ja. is niet op de Palestijnen veroverd, maar dat is op Jordanië veroverd. Er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan. Ja. Er is nooit een Palestijns volk geweest. Want voor 1948 noemden de Joden in het land Israël, in Palestina, zich Palestijnen... Ja. En dat is ook een, een mythe die opgezet is. Allemaal in het plan van de bozen van de wereld om, om Israël eruit te krijgen. Want het gaat om het komen van het koninkrijk van God op deze aarde. Ja, dus je zou kunnen zeggen, dus alles wat God in het werk stelt door de, door de, de eeuwen heen en door de, de decennia heen, zeker vanaf 1948, daar is een, een anti-plan om dat weer ongedaan te maken. Kun je, ja. dat, kun je dat zo zeggen? Dat is heel duidelijk, ja. ja. Daarom is die islamitische eschatologie, die eindtijdleer van de islam, die is pas een jaar of tien, twintig geleden is die pas opgekomen. Daarom is Jeruzalem is voor de islam, dat hebben ze, ze hebben zo'n zes, zo zevenhonderd jaar hebben ze Jeruzalem in hun macht gehad, de islam. De kern van die eindtijdleer, waar, waar, waar, waar draait dat om? Die eindtijd, de kern van die eindtijdleer is heel simpel, een wereldwijd kalifaat. Een kalifaat is, een, kalifaat is een, een moslim, wereldrijk, dat geregeerd wordt door de moslimwetten, door de sharia. Ja. Dat is hun doel. En de eerste stap die ze daarvoor moeten zetten, de belangrijkste stap, is het veroveren van Jeruzalem. Want de hoofdstad van dat kalifaat volgens hun eschatologie, is niet Mekka, is niet Medina, is niet Ankara... de hoofdstad van, uh, van Turkije, is ook niet uh, Istanbul, maar dat is Jeruzalem. Ja. Daar van daaruit moet de moslim, messias moet dan de wereld gaan regeren. Dus vandaar ook dat ze per se Jeruzalem in handen willen hebben. Maar is dat, uh, als je dat, uh, kijk, dat is hun visie uh, op de eitijd, de visie van de islam. Uh, als je dat terugzoekt in, in, in Gods woord... Kom je dan uiteindelijk tegen dat het ooit zal gebeuren? Dat, dat er een, een, een islamitische messias gaat komen? Je gaat wel erg diep nu. Oké. Okay. Want het is wel moeilijk. Het, <laughs> het, het, het is terug te voeren op een of andere manier. Ja. Maar dan heb je, moet je wel diep in, in Daniel gaan graven. Ja, ja. En in de openbaring en dergelijke. Ja. Zo de heer wil, dan zullen we dat nog wel een keer doen. Ja, oké. Okay. Dat is... Het gaat nu even iets, iets, iets te oppervlakkig. Nu moeten we even kijken dat God gewoon doorgaat met zijn plannen. 1967, ja. Judea en Samaria. Want daar gaat nu de strijd dus om op dit moment. Laten ja. we even weer een psalm pakken okay. over Judea en Samaria. Laten we eens naar Psalm 60 gaan. Voor, ik schoot me net te binnen toen we eventjes uh, nog zaten te praten. Psalm 60. Nou, daar zijn, lezen we in vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Wat heeft God gezegd? Ik wil juichen, ik wil Sichem verdelen. Ja. Wat is Sichem? Dat is het huidige Nabloes. Okay. Dat is ja. Sichem. Ja. Ik wil het dal van Succot uitmeten. Dat ligt daar ook in die buurt. Ja. Mij behoort Gilead en mij behoort Manasse. Dat is de Golanhoogte. Mm -hmm. En dat hoort nu al bij Israël, want dat was vroeger ja. de halve stam ja. van Manasse. Ja. Die daar zat, Efraim is de schutse van mijn hoofd en Juda is mijn heerserstaf. Ephraim en Menasse, dat waren stammen die woonden nu waar ze die Palestijnse staat willen hebben. Ja. En we verwachten dat Ephraim binnenkort ook weer terugkomt. Hoe, die... hoe gaat dat gebeuren dan? Weet ik niet. Nee. Ik weet het absoluut niet. Nee, want We dachten vorige keer, van, er gaat een oorlog komen. Die is eigenlijk tot nu toe wat uitgebleven, gelukkig. Ja, ja. Uh, maar moet er weer wat veroverd worden? Moet, moet, uh, uh... Hoe het gaan zal, weet ik niet. Nee, nee. Ik, ik hoop dat het zonder oorlog <laughs> gaat. En dat ook de goedwillende Palestijnen ook in die gebied, want die zijn er natuurlijk ook. Ja. Hè, dat die ook nog een toekomst krijgen. Niet, maar uh, dat gebied komt duidelijk uh, weer onder israël. Je zegt 11, lezen we bijvoorbeeld ook, westwaarts zullen zij de Palestijnen op hun schouders uh, vliegen. Ja. Dat is Ephraim en Juda samen. Ja, precies. En in Ezekiel 37, de laatste verse, mm -hmm. staat dat Juda en de stammen die daarbij horen, want onder Juda zitten bijna alle stammen ook al, die zijn in de loop der eeuwen zijn die er tussen gevoegd. Ja. Die zal weer samengevoegd worden met Ephraim en de stammen die daarbij horen. Oké. Okay. Ja. ja, en dat, ja, dat, dat weet men nog niet. Ik heb wel een vermoeden, maar dat is gewoon een vermoeden van Jan van Barneveld... ...voor wat het waard is, ja. snap je? Ja. Ja. Maar uh, ik denk zelf dat ze daar in dat gebied zit in Afghanistan... ...waar de Taliban ook zit. Oké, okay. en vandaar dat het daar ook zo roerig, roerig. roerig. Ja, ja. roerig verhaal is. Hè. En misschien komen ze daar wel. Ja. En bovendien, de stam van Manasse, zitten de 7000... ...zitten al vol de spanning te wachten dat ze uit noordoost india dat ze terug kunnen naar ja. Israël. Want zou je kunnen zeggen dat uh, zeg maar ook uh, alle, uh, uh, alle, alle toestanden in Afghanistan, Irak, Iran enzovoorts... dat het ook allemaal voorbereidende oefeningen zijn, allemaal voorbereidingen zijn... Uh, voor wat er straks in Israël gaat gebeuren? Uh, onder andere, maar, maar ook wat er straks in, in, in de wereld gaat gebeuren ja. natuurlijk. Ja. He, dat, uh, en dat, uh, dat benauwt mij nog wel eens, Ja, dat, uh, dat zeker... Maar dat die Westbank onder Israël komt, dat lezen we bijvoorbeeld ook in Ezekiel 36, vers 8. Daar spreekt God over de bergen van Israël. En wat zijn dan die bergen van Israël? Dus Ezekiel, ik meen dat het 36 is. Ja, ik heb even gespiekt hier. Ezekiel 36, van 8. Maar gij bergen van Israël, ja. dat is dus die zogenaamde Westbank, zult u takken voortbrengen en uw vruchten dragen. Voor wie? Voor mijn volk Israël. Ja. Eh, want nabij is zijn komst. Ik zal de mensen op uw talrijk maken, het hele huis Israëls. Nou ja, dat, dat gaat dus nog gebeuren. Ja, dat, en, dat... En, en, en dat lees ik ook in, in Jeremia 31 vers 5. Daar staat, gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Israël. En dat gebeurt nu, hè? Dat gebeurt nu in, in ja. beperkte schaal ja. natuurlijk. Ja. Maar uh, wij reizen dan met onze Israëlreizen wel eens door de Jordaanvallei... Ja. Of we reizen naar, naar Ariel of naar Silo, en die liggen daar in die gebieden. Ja. En dan zie je op de Hellingen, zie je daar uh, die druivenstruiken en, de, die, en die wijngaarden. Ja. En dan uh, kopen we daar nog wel eens, en ook dat kopen we natuurlijk ook in de winkel, kopen we eerst ja. wijn, dan drinken ja. we profetische wijn. Ja, precies. Dat is heerlijk. lekker. Ja, heerlijk. Ja, um, heerlijk. We, we, we zijn op weg. Uh, God is op weg. Hij is bezig om zijn plannen met Israël uh, te voeren. Je ziet dus de, dat, dat de islam uh, zeg maar zijn, uh, ook, ook een plan heeft om dat allemaal tegen te gaan. Uh, het leidt allemaal naar de komst van de Messias. Ja, de rabbijnen noemen dan deze tijd ook de tijd van de weeën van de Messias. En dat Zegt de heer Jezus precies hetzelfde ja. in Matthäus 24, in zijn reden over die verschrikkelijke, vreselijke eindtijd. Ja. Zegt hij ook over allerlei verschijnselen, pandemieën, oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, uh, aardbevingen en dergelijke. Dit is het begin van de weeën. Ja. En er is een rabbijn in Amerika en die zegt ik ga niet naar Israël. Want het, is, het wordt daar te... veel te gevaarlijk, zegt hij. Het zegt, zegt ze ja. eerlijk. Ja. En uh, ik heb dat niet van die rabbijn zelf, ja. maar van een goede kennisvander. Ja. En ik zeg, weet je wat je tegen die rabbijn moet zeggen? Zeg, Israël zal blijken dan nog de enige veilige plaats in de wereld te zijn als al die rampen komen. Ja. Want over Amerika en over ons, dat is een ernstige zaak. Als je openbaring bekijkt komen er nog veel ergere rampen. Ja, uh, dat is vreselijk. We, we zien dus op alle fronten, uh, Irak, al die bommen, al die autobommen, al die mensen die al, zeg maar, zoveel mensen die vermoord zijn door allerlei rampen. Ja, uh, ja. En, en dat blijft me doorgaan. En, uh, ja. en vergeet dan de atoombom van Ahmadinejad niet. Ja, precies. Want, ja. Uh, hij, hij is nu bereid om te praten op dit moment. Ja, ja natuurlijk, hij is bijna klaar. Ja. Oh. En er is een verschrikkelijk oud, dat staat niet in de Bijbel hoor, maar er is een verschrikkelijk oud uh, rabbijnse profetie, die zegt dat in de eindtijd zullen de volken elkaar bedreigen. Nou, dat zien we nu natuurlijk overal. Ja. En dan zal uh, Perzië, dat is Iran, ja. die zal uh, Saoedi-Arabië bedreigen. Saoedi-Arabië ja. is ook doodsbenauwd dood voor Iran. Sorry. Er gaan zelfs geruchten dat Saoedi-Arabië Israël zal toelaten om over hun grondgebied te vliegen als ze de atoomcentrales van Iran gaan aanvallen. Zo bang ja. zijn ze. Nou, wat gebeurt er? En dan staat er dan, en dan zal Iran, Persië, zal dan de wereld verwoesten. Ja. Moeten wij daar bang voor zijn? Kijk, als je in de Heer Jezus gelooft, dan zeggen we niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Okay. Dood, dood, ja. dood nog leven, weet ik, vijanden of geen vijanden. Yes. In dit opzicht hoeven we niet bang te zijn. Nee. Ik ben wel bang voor, ons, voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Yes. En we roepen Heer, wees ons land nog genadig. Ja. Want dat moet ik ook weer even zeggen. Ja. Iedere dag die God ons goddeloze land nog geeft, is een wonder van Gods grote genade. Amen. En dat, dat hoop die, die ik. Maar. Genade, en die genade geldt voor iedereen. Ook die nu kijkt en die, die de Jezus niet kent, mogen we zeggen van de genade is daar. Ja, want en, al die de naam des Heren ja. aanroept, zal behouden ja, worden. En dus hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Ja. Uh, de tijd zit erop, Jan. Oh, dat gaat ja. ook snel. Het gaat heel snel. Ja, ja. Ik, ik kan er ook niks aan doen. Uh, maar het is wel goed om dat uh, nog een keer te benoemen. Dat de genade van de Jezus ook voor vandaag nog steeds geldt. Amen. En dat mensen uh, de Heer Jezus mogen aannemen als zijn uh, of haar heiland en verlosser. Ja. Uh, tijd zit er inderdaad helemaal op. Uh, ik wil u heel hartelijk danken uh, voor het kijken tot nu toe. We gaan natuurlijk verder met deze serie en we gaan er dus steeds dieper in de hele problematiek van de islam. We nodigen je graag uit om de volgende keer weer met ons te kijken naar eindtijd en provincie. Jan, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid vandaag.